Dat zij brood verdienen, vrouw en man. Vandaar is het zo vochtig heel ontbleven, Al dit we een nu en dan. Al maandagmorgen vroeg gaan we aan het De een die zoet, heeft een minuutje vrij, Een ander transpireert bij Klaveren Jaassen.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 De zakenman loopt heel de week te rekenen. Maar hoe hij rekent steeds komt hij te komen. Een loopjongen moet heel de week lang lopen. Een hengelaar wacht een week lang op een baard. Mijn vrouw die is de hele week aan het kopen. Daarvoor betaal ik me dagelijks groen en taart. De De draaier draait met zwiet. Elke dag hetzelfde lied. Maar als het zondag is, voelt elk zich vrij en blij. Zetten wij al de zorg van heel de week op zijn. Wij gaan naar buiten, dan naar een zee of heide. Zondagse zonneschijn brengt een festijn. Ja, als het zondag is, arbeid voor rust, je weg, dan brengt er iedereen. Zondagse gezicht, van schoolfabrikant door, zeiden we blijden, voelen ons vrij en van wanneer het zondag is.